Mark met het NOS in Turkije zijn twee verdachten opgepakt voor het beschieten van de spelersbus van Fenerbahçe. De een zou de bus hebben gevolgd, de ander zou hebben geschoten. Zaterdag reden spelers en begeleiders na een uitwedstrijd naar het vliegveld van Trabzon. Onderweg werd de bus een paar keer beschoten, vermoedelijk met een jachtgeweer. De chauffeur raakte zwaar gewond aan zijn hoofd. Naar aanleiding van het incident liggen alle competitie- en bekerwedstrijden in Turkije deze week stil.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 In vier regio's voeren politiemensen weer actie op de snelwegen. Hele ochtend moeten weggebruikers tussen onder meer Tilburg en Vlissingen... en Groningen en Hogeveen rekening houden met vertraging. Politieauto's rijden met 60 km per uur over alle rijstroken. Agenten voeren actie voor een betere CAO. Ze vinden dat de politiek te weinig waardering toont voor hun werk. Nederlanders die spullen voor de henneptilt willen kopen... wijken door de nieuwe regels uit naar het buitenland. Belgische growshops zeggen tegen de NOS... dat ze de afgelopen maand veel meer Nederlandse klanten... over de vloer hebben gehad. Sinds 1 maart is het in Nederland verboden om spullen te kopen voor de henneptilt. Op overtreding staat een gevangenisstraf van maximaal 3 jaar. Dan nog het weer, geregeld zon, maar in het noorden ook veel bewolking. Het blijft droog en het wordt 8 tot 13 graden. Morgen eerst grijs, smiddag zon en ook dan dender 13 graden.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 King. ...als eerste plaat in het derde gedeelte van Zandvoort op zondag. 10 kilometer verderop wordt de wedstrijd gespeeld... ...tussen H.C. Bloemendaal en Oranje Zwart. En in het derde kwart heeft Oranje Zwart toegeslagen... ...in de 41e minuut Rob Rekers en in de 43e minuut Jelle Galema... ...die zetten de stand voor Oranje Zwart op 2-1. En ook die stand is te vinden bij Excelsior tegen Aden Haag. Daar staat ook 2-1, maar dan voor de thuispleegende club Excelsior. En in de Ronde van Vlaanderen is het een zootje, want... Partijen hier en daar, maar daar is het peloton nog bij elkaar. Zometeen nog wat lokaal en regionaal nieuws en wat sportnieuws. We gaan even golven. Meneer Stefan Plaat van vorig jaar Die is Major Hawthorne, her favorite song. Wow, wow, wow. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky Drink some margaritas by me on blue lights Listen to the mariachi Play at midnight Are you with me? Are you with me? Margaritas by spring blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Last Frequencies met Are You With Me. Daarvoor Major Hawthorne met her favorite song. Het is gescoord in Rotterdam bij Excelsior Ado Den Haag. Alberg maakte de 2-2. de spanning al om in de laatste 10 minuten. In Kralingen. Goed, we gaan even weer sporten. Eerst golf. Tiger Woods heeft besloten om komende week mee te doen aan de Masters in Augusta. Het eerste major toernooi van het jaar. De diep weggezakte Amerikaan kon zijn deelname vrijdagavond aan via onderweer Twitter. Woods won de Masters vier keer, waarvan de laatste keer in 2005. Door fysieke en golftechnische problemen is de voormalige nummer 1 van de wereld inmiddels afgezakt. ...naar de 104 e positie op de mondiale ranglijst. Het is voor de eerste keer in 18 jaar dat Woods buiten de top 100 valt. Hij heeft dit seizoen pas twee toernooien gespeeld op de PGA Tour. Hij kwam begin februari voor de laatste keer in wedstrijdverband in actie. Dan andere golfer, Joost Luiter, ...die heeft zich afgelopen vrijdag bij het Shell Houston Open hersteld... ...van een slechte openingsronde, maar haalde de kut niet. De Nederlandse golfer gebruikte voor zijn tweede omloop 69 slagen. Vier minder dan op de eerste dag. Dat leverde een score op van 142. Luiten maakte één slag te veel om ook in het weekeinde te mogen meedoen. Desondanks was hij tevreden. De oud-winnaar van het Open maakte vijf birdies. Het spel begint echt goed te voelen. Dus nu is het alleen nog zaak om die paar kleine foutjes van de kaart te houden. En dan is er niets aan de hand, meldde hij na afloop op zijn website... Luiten die in voorbereiding is op de Marsers Komend komende week in Augusta. hield vrijdag in elk geval een goed gevoel aan over aan zijn spel. In de Houston Open is Jordan Spieth de nieuwe leider. De Amerikaan zesde na de tweede dag kwam met 67 slagen. 500 par in de derde ronde uit op 202. Dat is meer 14. en Spieth die met zes birdies en bogey wordt op een slag gevolgd. Tussen landgenoten Scott Percy, Johnson Wagner en Austin Cook. Wagner, zeven birdies en een bogey. En Percy. Zes birdies tekenen met 66 zes zes te slagen voor de beste score van de dag en klommen bij de 16 posities. Dan gaan we even uh, surfen. Want bij de Sofia Cup bij Mallorca hebben de Nederlandse windsurfers goud en zilver veroverd. Kieran Badlou won bij de mannen en Lilian de Geus werd tweede bij de vrouwen. Badlou was in de RSX-klasse tweevoudig wereldkampioen Julian Bonton snel af en greep daarmee de eindoverwinning. De Geus kon in de afsluitende middle race de Française Charline Picon niet meer bedreigen, maar zelden een hele goede serie, een zeer sterk veld. Nicolas Heiner bij de selectie voor Rio in de Laser Open gooide voor Rutger van Schaardenburg voor te blijven, moest na een vijfde plaats in de middle race met het brons genoeg nemen. En Ruppertman Putman die, uh, ging aan kop naar de tweede dag... maar verprutste zijn derde ronde. De Amerikaan begon nog wel goed, maar op zijn... Uh, even kijken hoor, uh, ja, hij verprutste gewoon zijn derde ronde. Maar goed, dat is het eventjes. Volgens mij heb ik wat uh, verkeerd geknipt ge en geplakt. Kijken we naar uh, de Vlaanderens mooiste. Zullen we dat eventjes doen? Ja hoor, want uh, Lutsenko van de Astana-ploeg... die uh, heeft inmiddels 28 seconden... Op uh, Grijpel en uh, Sylvian Chavanel en het peloton volgt op 27 seconden. Weet je het ook weer? We houden je dus op de hoogte van de, de uh, zaken. Want als we ook even naar Bloemendaal kijken, daar staat er nog steeds uh, 1-2 voor Oranje-Zwart. De halve finale van de Euro Hockey League. Toch die andere wedstrijd voor de grap. voor dat even doen nog. Ja, nog steeds 2-2. Excelsior tegen ADO Den Haag. Hier is, lang vervlogen treden, Gino Fanelli Met Wild Horses. The sun goes down on the Arizona plain. And the wind moves by like a runaway train. It's a beautiful thing. Oh, it's me and you in a flatbed truck. And my heart kicking up like a white tail fucker. In the middle of the spring. You can cut me deep, you can cut me down, you can cut me loose I'm mm blue. -hmm. Mm -hmm.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 With every step we take, Kyoto to the base, stroll and so casually. Ik dit, hè? Glenn Clean Bandit met de Redderby. En daarvoor Gino Vanelli met de Wild Horses. Ado die heeft alsnog de zegen gegrepen. Michel Kramer kopte de 3-2 binnen. Na een fijne voorzet van invaller Wilson Eduardo. Drie minuten in blessure-tijd. Excelsior is lam geslagen en moet zich nu vol inspannen. in de strijd tegen degradatie. Zo voor even de eredivisie. Bloemendaal nog steeds 1-2 achter tegen Oranje-Zwart. En dit is zo'n fijne plaat. Kiko met een firestone. I'm afraid short of fire. I'm the dark in need of light. En we turn. A man.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 A mother's eyes looking at her child. Is there everyone? everywhere. En dan voor Keiko Firestone. We brachten tijd op 3 minuten over half 5. In uh, het kopje staat het uh, 2-2 na een laat doelpunt van uh, Tom Boon. In de 69 minuten. En uh, ook spanning en sensatie bij de Ronde van Vlaanderen. Het is uh, echt uh, het, uh, de kar op de wagen, zeg maar. Nog uh, 26 kilometer te gaan al daar. Dit is hier van Zandvoort. De lokale omroep voor Zandert en En wij presenteren muziek uit Belgische Bodem. De groep Swing out Sister is hier. You on my mind. Friends,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 En voor Swing Out Sister, You On My Mind, waar we nog steeds niet weten wie tegen uh, uh, Hamburg gaat spelen morgen is uh, bij uh, Bloemendaal Oranje-Zwart. Daar zijn nu penalty shoot-out uh, bezig. Dus ik hoop uh, overnag. Nou, voor over twee platen te vertellen wie dat uiteindelijk gaat worden. Bij de ronde van Vlaanderen twee koplovers Terpstra onze eigen Nicky Terpstra en Christophe de een uh, 28, 28 seconden voorsprong op het razende peloton. Out to the bouncer, daarvoor Ocean Color Scene. Up on the downside uit uh, 2002. Alweer. Het is uh, 12 minuten voor 5. Nog steeds uh, spanning al om. Bij. Uh, oh nee, het is nu afgelopen. Roger Zwart die gaat uh, naar de finale van de Euro Hockey League. En een spannende penalty shootout verslaat. Uh, Bloemendaal. En uh, nog 14,7 kilometer te gaan voor Christophe en uh, Terpstra. We hebben 19 seconden voorsprong binnen de Ronde van Vlaanderen. Hier is het Dance Classic van Feljon. Uh, Nou, niet helemaal, want we moeten tot het eind draaien. Fel Young, Seduction. En je hoorde Alexander O'Neill ook nog een beetje meezingen met die plaat. Goed, het is bijna tot een einde gekomen. Ook voor de Ronde van Vlaanderen. 9,2 kilometer te gaan. 18, 16 seconden voorsprong voor de terpstra en krietstof. Maar helaas kunnen we die niet meer meenemen. Maar goed, zometeen tot aan 9 uur on non-stop music. Hierbij hier bij en dan we Peaceful Radio. Ik ben er nog niet uit welke aflevering is. Volgens mij gaat... Uh, Vaderveugel vakantie. Ik vermoed dat dit uh, show 1069 is. En dat heeft hij Curtis MacDonald met Coming Home. Hij heeft El uh, uh, Cromer met Lalita. En even kijken, wat heeft hij nog meer? Uh, hij heeft uh, The Best of Luna Blanca. Een nieuw album bij Richard Hacks en his Nouveau Flamingo Band. Dat allemaal dus in Peaceful Radio en vanavond tussen 9 en 11 hier bij CFM. Morgen hebben we race day, dan hebben we Albert Jan en uh, Rob Harms tussen 2 en 5. En ik vermoed ook dat uh, onze Rudi-Jans tussen 12 en 2 zit, maar uh, daar zijn de onderhandelingen nogal over bezig. Dit programma wordt herhaald uh, elke dinsdag tussen 8 en 11. Dan kan ik weer mezelf even luisteren wat er aan de hand is allemaal. Elke keer een beetje goed hebben gedaan. En wij spreken elkaar, ja, het is nog een beetje ondefinieerbaar... maar volgens mij over twee weken alweer. Goed. Als de laatste draaien we Smooth and Slow down. Ik wens je een hele fijne zondagavond. Fijne Pasen en graag tot een volgende keer.